Smash yourself. Elke eerste dinsdag van de maand is er De Verbinding. Actief Goor en Riel vinden elkaar voor samenwerking rondom vrijwillige inzet. Het vrijwilligerscafé De Verbinding in cultureel centrum Jan van der Zou. Meer informatie bij Contour de Twerren. Podiumbreed, het programma over cultuur en lifestyle. Met gasten uit de regio, leuke rubrieken en uw favoriete muziek. Luister iedere donderdag naar Ad, Theo, Marjolein en Annika van 7 tot 9 op Ziggo Kanaal 44, internet en radio. Op maandag 18 september is er een survivalvakantie. Georganiseerd door het Rode Kruis. De locatie van de survivalvakantie is in het klimbos van de Rocks en Rivers in Goorlen. Zo krijg je onder leiding van ervaren instructeurs en met ondersteuning van het Rode Kruis een bijzondere ervaring. De survivalvakantie van het Rode Kruis op 18 september. Dit allemaal aan de Rooverdse Aan het Gormsbaantje nummer 1 in Goorlen. Aanmelden kan? Doe dat via de website. Of mail naar Bos at home.nl of info at De kennismakingsdag wordt mede mogelijk gemaakt door Motorcycle Support Goorle, Rabobank Tilburg, Annette van Puinbroek Stichting en Contour de Twerne.